Iedereen wil wel naar mijn verjaardag komen. En weken daarvoor krijg ik al briefjes van de meisjes met wie ik op dat moment niet veel optrek. In die briefjes vragen ze of ik smiddags bij hen thuis kom spelen. <lacht> Om te slijmen natuurlijk. En van die nie heb ik nota bene een tekening gehad, met van die schijnheilige hartjes erop. Maar dat is dan ook de grootste slijmjurk van allemaal. En die nodig ik nooit uit op mijn feestje. Nooit. Hij hey, zoals we hem kennen met een volle witte baard en priemende ogen. De wijze straffend op mijn punt. Tijd om te kiezen. Dat heb je al gezegd. Kiezen tussen wat en wat. Lopen en hopen, of zinken en verdrinken. Lopen en hopen, of God is een dichter. Het is als naar gewoonte weer geen keuze. Zinken en verdrinken, neem ik niet. Lopen, natuurlijk al heel mijn leven en hopen. Hopen heb ik afgeleerd, omdat men altijd zegt op wat ik moet hopen. En ik kan daar niet goed tegen. Altijd dat verplichte te smeken, bidden op de blote knieën en nooit zeker zijn of je het krijgt. Meneer, als u een mens was, ik weet wel zeker, niemand hield van u. Het zijn nu audities voor Casimir en Carolien. Dat is van uh, Oden von Horvat, dat is een uh, Duits-Oostenrijkse schrijver van ja, jaren 20, jaren 30. En dat is een uh, voorstelling die ik het komende jaar ga maken bij Fabuleus. Die gaat imprimeren in uh, februari 2010.